Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er had op Schiphol veel eerder ingegrepen kunnen worden bij bagage- en cargo-showers. Die tillen zich vaak een ongeluk aan zware koffers en dozen. Het onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat de arbeidsinspectie al lang op de hoogte had kunnen zijn van de problemen, want een hoop mensen trokken aan de bel. Van het feit dat het werken daar fysiek veel te zwaar is. Sommige mensen zeggen, mijn collega's hebben rugklachten. Anderen zeggen, er worden hier helemaal geen tilhulpmiddelen gebruikt. Iemand zegt, als ik klaag over fysieke belasting, dan wordt er gedreigd met de ontslag. De arbeidsinspectie heeft inmiddels sorry gezegd. Dus gaan ze hun werkwijze aanpassen. Een melding over fysieke belasting gaan ze voortaan zwaarder wegen. Waardoor het in de toekomst ja, toch zin heeft voor werknemers die klachten hebben over fysieke belasting om, uh, om, om dit soort dingen te melden. Een bedrijf uit Herugowaard moet de portemonnee trekken. Het moet de staat 43 miljoen euro terugbetalen. Tijdens de coronacrisis zou het bedrijf heel veel mondkapjes leveren... voor mensen in de zorg. Maar die mondkapjes kwamen er niet op tijd. Er was ook van alles mis mee. Let op als je zo de weg op gaat of de fiets pakt. Het kan flink spoken. Bijna overal is het hard aan het regenen en waaien. Dat zorgt voor een drukke spits. Er staat meer dan 500 kilometer file... Rijkswaterstaat en het KNMI komen dan ook met een tip. Als het even kan, werk lekker thuis vandaag. Nog even een appje sturen of je insta doorscrollen. Een hoop jongeren doen dat ook gewoon terwijl ze op die fiets zitten. De afgelopen twee jaar was drie op de vijf betrokken bij een ongeluk... omdat ze op hun telefoon zaten te loeren. Dat moet anders, vindt verzekeraar Interpolis. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we bewustwording creëren... bij onszelf en onderling en dat we ons gedrag aanpassen. Dat betekent, ga voorbereid op weg... Stop je telefoon in je tas, in je zak. Zet de trillfunctie en de geluidsfunctie uit. Laat je niet afleiden. Als je op de plaats bent waar je naartoe moest, dan kun je weer een bericht beantwoorden. Ze trappen vandaag een campagne af. Die zal je de komende tijd veel op je Snapchat, TikTok en Insta voorbij zien komen. Het weer nog niet echt lekker wakker worden dus vandaag. Het is bewolkt en er is veel regen en harde wind. Vooral langs de kust kan het spoken. Alleen in het noorden wordt het straks nog even droog. Het wordt vandaag een graad of tien. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik even groen van de ANWB. Ook in onze regio veel dagelijkse files die langer zijn dan normaal. Het komt natuurlijk door het slechte weer. Opvallende files die staan op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Maasen en Vinkeveen. 10 minuten vertraging door een auto met pech. Twee rijstroken zijn dicht. De A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Vinkeveen en Knoop het holendrecht Hier 20 minuten vertraging door een ongeluk. Hier is de weg wel weer vrij. En de A4 Den Haag, richting Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 20 minuten op onthoud en een file van 4 kilometer.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 for you We'll Wall to wall. Old ones, young things, short ones standing down You should be scared Me. you got me trailing like a little baby girl You're so special, you're like diamonds and pearls You got me spinning, you got me in a 12, you're my number one